Mike Zampersen met het nos journaal De Amerikaanse politicus Nancy Pelosi en haar familie zijn diep getroffen en getraumatiseerd door de aanval op haar man Paul. Dat schrijft ze in een verklaring aan haar collega's in het congres. Paul raakte bij de aanval in hun huis zwaar gewond, maar is inmiddels geopereerd aan zijn schedel en zijn toestand verbetert elke dag, schrijft Nancy Pelosi. Vermoedelijk was zij doelwit van de aanvallen, die onder meer wordt verdacht van poging tot moord. In Zuid-Korea is een periode van nationale rouw afgekondigd na het drama gisteren in Seoul. Bij een Halloweenviering kwamen minstens 151 mensen om het leven... omdat ze tijdens extreme drukte in smalle straatjes in de knel kwamen. Onder de slachtoffers waren 19 mensen uit het buitenland. Het dodental van de bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen naar boven de 100... Ook raakten zeker 300 mensen gewond. Kort na elkaar gingen twee autobommen af op een druk kruispunt in Mogadishu. Volgens de autoriteiten zit terrororganisatie Al-Shabaab achter de aanval... die gericht was op het ministerie van Onderwijs en een school. In het westen van Frankrijk zijn 61 politieagenten gewond geraakt... bij een protest tegen de aanleg van een waterbassin... Ook 30 betogers raakten gewond. Er ontstond een veldslag met de troepen, die werden bekogeld met molotov-cocktails. De demonstratie was door de autoriteiten verboden. In Rotterdam is gisteravond een dode gevallen bij een schietpartij. Die vond plaats op het Tientplein in de wijk Oude Westen... voor een restaurant waar op dat moment mensen zaten te eten. Volgens de politie werd het slachtoffer nog op straat geopereerd... en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar de hulp mocht niet baten... Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Rotterdam. Het weer. Eerst veel zon. In de middag meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7. hoorn horen richting Zaandstad. Tussen Afrit A. Van en Afrit Weide-Wormer is de vertraging 10 minuten.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 uit Sandcourt. Als opening worden we natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met een beetje nog wel oudje Opname 1928.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 Waar je niet pissen, zo treurig zijn. Al je zorg naar je leven verdwijnt. Waar het zonnetje vrolijk schijnt, weet een steter plekje. Daar zitten wij met ze. ding.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 Zon, waar ik niet aan mijn vaders hand. Niets bindt mij met zo'n sterke band. Als jouw wouden, beken en strand, Geef mij mijn eiland in de zon. Waar ik vroeger zo zorgloos spelen kon. Zwerf soms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 De bruinen door het woud, waarin de stammen een danstfeest houden. Ik zie meisjes, koren hoor bij het snijden van suikerrit. O eiland in de zon, waar ik liep aan mijn vaders hand. Je speelt mij met zo'n sterke band als jouw bouwen, kreken en palmenstrand.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 dan al aan lusje en geef mij nog een kusje. Ding ding, doet de bel ons schat wel.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 een slaver gecreëerd Hij heeft ons afscheid aan heel café geleerd Het heeft voedig zijn ronde doorheen de hele straat tot het is doorgedrongen tot op de funnel klaar Nu zingt men tellen kan doorheen het kantelaan. was Tom Krenn, tot het autobusje ren. Jij stapt op de marsje en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft me nog een kusje. Ting, ting, doet de bel, schatzwabel. Ja, dat was muziek van Louise Barret. En een kusje bij het autobusje, op opname met 1950. En daarvoor hoort u Lou Lima.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 Met een boer in de kop Daar kan geen meisje in Europa op. De Nederlandse trekwand heeft een wereldnaam gekregen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 We gaan naar Zwitserland, ze klimmen naar een top, gebonden aan een lijn, en moest zegt me gaan lunchen aan de rand van een ravijn. Pa zegt poëtisch, kijk nou, die eeuwige sneeuw en ijsvrouw, maar zegt hou remise, ik zit hier te bevriezen, hier klimmen we om sneeuw te zien hoog naar een top. en als er in Mook omsneeuwt, roepen we werkelozen om, op de bergen. het rustig en daarbij je vrij. Waar de kopjes gloeien en de edelwijsjes bloeien, op de bergen kom je weer bij.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 Stapjes gloeien en de edelwei's bloeien op de baan. Maar wat die zusie kostte was een peulissel. Omdat haar papa nog vijf lieve dochters had oh ja. Hij vroeg als twee oosten voor zijn dierbaar kind Dat was een veel en boela boela vond het goed En als de deze hoeveel heeft van het meisje hield Gaf hij aan papa zijn mooie hoge roet. MUZIEK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 Het is zo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 naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Lieve kleine meid, kom dans met mij. Geef me je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op een kleine vrouw. Wanneer ik jou in mijn hand. Omdat ik zoveel, ja zoveel van je hou. La la la la la, la la, la la.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 Engelse leraar, en erachteraan heb. Eh, nog nooit bracht je mij naar huis. En daarachteraan hoor u Max en Marga van Praag. met kom, lieve kleine meid. En Max van Praag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 Weer uitgewagen, daarop de baren. Wordt weer een rij voor jaren, maar daarom niet getreurd. Want zeggen de matrozen, we hebben een schuit gekozen. Met een pracht van een schipper, dus als er eens iets gebeurt. Dan zal de kamp... Ten... De zee wordt ruw en zwaar. Langer nog dan zij duren. Lijken die bange uren. Maar hun hoop is de schipper. Want drijft straks een groot bevaar. Dan zal de kapitein. De allereerste zijn. Die dan in Staar. al weegt die plicht ook zwaar in uren van gevaar dan zal de kapitein de eerste zijn nu ligt het schip al dagen stuurloos en lek geslagen zijn het ongelooflijk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 Haar stalen huis, de vrede zeer sluist, zal ook de kapitein de laatste zijn. En voor de polonaise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 De Hengelclub, let op, je Sim bestond weer zoveel jaar. En daarom zaten alle vissers vrolijk bij elkaar. Er werd geklonken en geproost, geen ronk werd er misgund. Maar op het bal bereikte toch het feest een hoogtepunt. De balleider gaf het signaal: Polenijzen!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 De stemming zat er prima in, de tijd die goot voorbij. Geen hengelaar die had zijn eigen vrouw meer aan zijn zij. Zo werd het ver naar middernacht, tot slot zijn munt voldaan. Er is een tijd van komen, maar er is een tijd van gaan. De ballen broodde het uit. Polonaise tot besluit! Ik hoop met jou te in de polonaise.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 Oerwerst gezellig peesie. Ik loop niet jou te hossen in de Polonaise Al heb ik jou vanavond voor het eerst gezien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 Voor het huis van mijn vader ligt dicht bij het strand, een boot half bedolven door schelpen en zand. Eens spoor zat ter visvangst, zo fier en zo stoer, en hij die ik lief Dove, door schelpen en zand. Maar hij die ik lief had, komt, komt nooit meer aan land. land. Nog zie ik hem weggaan, nog hoor ik zijn goed. Een schat, ik ga varen, het tafé hou je goed.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 ze hoort in de branding de klank van zijn stem, en de meeuwen, dan denkt ze aan hem, ach wist ik zijn rustplaats. We're <laughs> Trio met de Als Jouw Ogen Tot Mij Lachen. En daarvoor hoort u de meeuwen met een boot licht bedolven. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen ZFM Jazz. En uiteraard als u denkt van ik heb het programma een stukje gemist of ik wil het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En uiteraard ik ben er volgende week zondag weer tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Misschien nog zometeen de Ramblers met de Ramblers. 1943. Ik wens u nog een hele fijne zondag en graag tot... TV